Dag, Maarten. Hey. Dini. Leuk. Ik zag u staan, ik zag je staan. Je moet ook met deze trein? Ik moet naar Hoorn. Ik naar huis. Oh. Ze gaan afscheid van me nemen. Oh, ja. Zullen we voorin gaan zitten? Krijgt tweede klas. Ik ook. Oh. Helemaal ja. voorin maar. Ehm, <laughs> um. ja. Je bent nu ook met pensioen hè? Ja. Maar ik hoor dat je het leuk vindt. Ik vind het verschrikkelijk. Verschrikkelijk? Weet u dan. Weet je niet hoe het gegaan is? Ze hebben me gedwongen. Nee. Ze hebben me een blok noten gegeven. En gezegd dat ik een brief moest schrijven. Dat ik me niet geschikt voelde voor mijn werk. En als ik dat niet deed, zouden ze me ontslaan. En dan kreeg ik een veel lagere uitkering. Wie? Attenchal. Dat is erg. Terwijl dit nu juist de eerste keer in mijn leven was dat ik het gevoel had dat ik iets deed waarvoor ik wel geschikt was. Dat was heel erg. Toen ik die brief geschreven had. ...ben ik wel even een blokje omgegaan. Dat begrijp ik. En nu? Ik tril nog altijd... ...als ik eraan denk. Ja, natuurlijk. Hij probeerde zich de situatie voor te stellen... ...maar hij slaagde er niet in. Het herinnerde me aan verhalen over de oorlog. Het was onvoorstelbaar dat zoiets op zijn afdeling gebeurd was. Heeft niemand van de afdeling zich daartegen verzet? Nee. Alleen zien was aardig. Die begreep dat het moeilijk was. Die heeft ook gezegd dat ik maar even een blokje om moest gaan. Ja, zien is aardig. Hij realiseerde zich dat hij niet meer de macht had om dit ongedaan te maken of te wreken. Ze zouden glimlachend hun schouders ophalen. De gedachte alleen al was voldoende om hem te doen koken van woede. Van wie gaat u afscheid nemen? Oh, Van de Zeemuseumcommissie. Dag koning. Dag de beer. Ze zijn nog bezig. Maar dan kunnen wij er toch wel bij gaan zitten? Bovendien is het vijf uur geweest. We zijn nog niet klaar. Dan wacht ik wel op de gang. Ze zijn nog niet klaar. Hm. Waar gaan we eten? Aan de binnenhaven. Volgens kennis is dat het beste restaurant van Enkhuizen. Waar precies? Rij maar met mij mee. Terwijl de anderen het museum verlieten... op weg naar hun auto's... haaste hij zich de trappen af naar de vestiaire... slikte snel twee tabletten codeïne, lichtte zijn jas van de kapstok... en rende met twee treden tegelijk weer terug naar de uitgang. Hun auto's stonden in een lange rij langs de stoep. Hij bleef voor de deur staan... zoekend naar die van Karseboom... enigszins in paniek omdat de motoren al startten. Duindam opende naast hem zijn portier... Koning, kan ik je een les geven? Ik zou meer rijden met Karstenboom. Op dat ogenblik gingen de voorste auto's rijden... en draaiden langzaam de hoek om naar de binnenhaven. Terwijl de een naar de ander zich in de beweging zette... begon hij te rennen, schurend naar Karsenboom, de rij langs, zich terug, even even buigend om naar binnen te kijken. Even voorbij de hoek haalde hij hem in... en sloeg grijnzend op zijn dak. Karstenboom keek verschrikt en ook wat geëigend opzij... begreep wat er aan de hand was, stopte en opende het portier... Achter hem stopt de briefjes ook. Ik zou het je meerijden. Ik dacht al, je hebt zeker van een ander een lift gekregen. Ik vind het jammer, ik ook. Ik denk dat geen van ons zich een commissie kan voorstellen waarvan u geen deel meer uitmaakt. We zullen daaraan moeten wennen, niet in het minst omdat u altijd zo nadrukkelijk aanwezig was. Het Zeemuseum heeft veel aan u te danken en het spijt me bijzonder dat daaraan nu op uw eigen verzoek, want van ons had u best nog wat mogen blijven, een eind is gekomen. <lacht> Daar komt nog bij dat geen van de commissieleden die hier om de tafel zitten, zo lang van deze commissie deel heeft uitgemaakt. U hebt ons allemaal zien komen. Niemand van ons kan zo ver terugzien. U bent de belichaming van twintig jaar museumgeschiedenis. Vijfentwintig! 25. 26. 26. In ieder geval heel lang zo te horen. Nou, Koning, als je in Enkhuizen komt, dan kom je wel een kop koffie drinken. Hè? Dat doe ik zeker. Ik ben naar. Ik denk dat ik tegen het eind van de middag weer terug ben. Toen ze zich verdrongen bij de vestiaire schudde hij links en rechts handen te beneveld om nog grepen op de gebeurtenissen te hebben. Toen hij zijn jas gevonden had bedacht hij dat hij het boek van Duindam bij zijn bord had laten liggen en liep het lege restaurant weer in. Halverwege de wenteltrap herinnerde hij zich het boeket bloemen keerde nog eens terug, vond ze naar enig zoeken op de grond onder de tafel waarna hij zich opnieuw naar de trap begaf. Het restaurant was nu geheel verlaten. Hij verbaasde zich vluchtig over de stilte, keek nog eens nadrukkelijk om zich heen, zich ervan vergewissend dat hij niet nog iets vergeten had en trof tot zijn verrassing boven aan de trap in de doorgang naar de keuken de eigenaar, de kok en de kelder. Ze glimlachten tegen hem en bogen. Verward, onzeker over hun bedoelingen, struikelde hij gehaast de trap af de buitenlucht in. Eenmaal buiten bleef hij verwezen staan, op zich heen kijkend. Het was donker. Langs de kade deinden de achterlichten van zijn vroegere collega's de een na de ander weg. Het gaf een scherp gevoel van verlatenheid, maar hij vermande zich en begon op goed geluk in de richting van het station te lopen, de bloemen en het boek stevig in zijn handen. De avondlucht was weldadig. Hij begon te rennen, maar hij moest meteen weer inhouden, omdat hij ademnood kreeg. Voor hem uit was geweldig veel licht, lawaai, muziek. De straat naar het station was versperd door een enorme menigte. Hij drong er doorheen, zijn struik zo goed mogelijk beschermend tegen de opdringende massa, en stuitte op een rood-wit geblokt lint. Achter het lint was de straat bedekt met een dikke laag zand. De muziek schalde uit de luidsprekers... Hij tilde het lint op, maar werd tegengehouden door een agent. Maar hoe, hoe, hoe kom ik dan bij het station? Dan moet u oplopen. Op dat ogenblik kwam onder een luid geschreeuw in het licht van de schijnwerpers een grote groep paarden met jockeys erop langs de rennen. Ik bleef even staan, rechtop, zonder dat de betekenis van wat ik zag tot hem de doordrong, draaide zich toen abrupt om en drong door de menigte terug de kade weer langs onder de dromedaris door naar het station. De trein reed voor zijn neus weg. Langzaam, enigszins ontnuchterd, liep hij het verlaten perron af, en zette zich op het laatste bankje. Het was een stille herfstavond. Vanuit de verte drong gedempt het rumoer van het feest tot hem door, maar het bereikte hem nauwelijks. Hij keek naar het licht dat diffuus boven de stad hing en stelde vast dat hij triest was. Hij droomde dat hij werd uitgedragen. Van heel ver kwamen de laatste tonen van Nobody Knows You When You're Down and Out uit de sopraan van Sidney Bechet, zoals hij die bij zijn leven honderden keren gehoord had. Daarna hoorde hij alleen nog het knerpen van de schoenen van de dragers op het grind, en voelde hij het lichte deinen van zijn kist op hun schouders. Ze hielden stil. De kist werd neergezet. Er was het geluid van vele schoenen, een stilte en een zacht gemompel, waarna de voetstappen zich weer verwijderden. Hij duwde de deksel van zijn kist omhoog, richtte zich op en keek hen na. Ze liepen van hem weg over het pad naar de uitgang. Hij zocht naar bekenden. Maar die achteraan liepen, kende hij niet. En die vooraan waren, kon hij niet meer zien. Terwijl hij langzaam de deksel wie liet zakken, werd hij wakker. Overspoeld door een gevoel van oeverloze treurigheid...